Denk ik bij mezelf Waar gaat dit allemaal heen Vroeger ging alles vanzelf We vervallen in anarchie Egoïsme bestond toen nog niet Geen flippos en geen rassenhaat Wat we nodig hebben is tolerantie als alles, shalom. Toen heb ik heel diep na lopen filosoferen. Over wie hiervan de schuldig is. En een jarenlang literatuurstudie. Weet ik het zijn de asielzoekers. Ze roven namelijk al onze vrouwen. En maken daarvan prostituees. En van alle slimme mannen. Maken ze cocaïne junks? Dan gaan ze iedereen drugs dealen Zodat iedereen in de groep belandt. En dan gaan ze daar heel gemeen om lachen. Omdat ze dan meer gouden kettingen kunnen kopen. En die gouden kettingen die maken het heel lawaai. En ook voorzaken ze alle verkeersongelukken. En ook nog eens alle files. Omdat hun radio te hard hard draait. En ook stelen ze van bejaarden. En zorg dat de treinen vertraging hebben. En als je band lek is, helpen ze je allemaal niet. En iedereen die gewoon blijft, die gaan allemaal zelfmoord plegen. Of worden lesbij of homofiel, of gewoon een postzegelverzamelaar. We moeten massaal wraak nemen. We moeten ze een lesje leren. Om daar ook de sfeer te verpesten